Raymond Seré Ray met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Dam van Landbouw is bereid om 23 miljoen euro te investeren in de melkveesector... Hij wil er met het geld uit Brussel voor zorgen dat melkveehouders hun veestapel kunnen inkrimpen, zei hij in nieuwzuur. Nederland produceert te veel mest. Dankzij een uitzonderingspositie mogen de boeren nu nog meer mest uitrijden op hun land. Maar die regeling loopt eind 2017 af. Sommige boeren vrezen dat hun familiebedrijven kwijtraken doordat ze straks koeien moeten verkopen. Van Dam komt hen dus financieel tegemoet. In Cameroen zijn bij een spoorwegongeluk zeker 53 mensen omgekomen. Dat meldt de staatstelevisie. Een afgeladen passagierstrein was op weg vanuit de hoofdstad Jaoundé naar Douala. Door nog een onbekende oorzaak ontspoorde hij. De trein zat extra vol doordat er grote verkeersproblemen waren op de weg tussen Jaoundé en Daula. Er was een brug ingestort. Normaal zitten er zo'n 600 mensen in de trein. Nu waren dat er 1300 het Syrische leger heeft in maart vorig jaar een dorp aangevallen met gifgas. VN-onderzoekers denken dat het gloorgas was. Ze hebben de Veiligheidsraad over de aanval ingelicht. In augustus had het onderzoeksteam ook al twee gifgasaanvallen vastgesteld. Een prominent lid van de Zweedse Academie die jaarlijks de Nobelprijs voor de literatuur toekent... heeft geen goed woord over voor de houding van Bob Dylan die de prijs dit jaar krijgt. De 75-jarige Dylan heeft nog niets van zich laten horen nadat hij vorige week de prijs toegekend had gekregen. De Academie weet niet eens zeker of hij wel naar de uitreiking komt op 10 december in Stockholm. Gisteren verwijderde Dylan de vermelding van de Nobelprijs van zijn website. Academielid Westberg noemde Dylan daarom onbeleefd en arrogant... De reparatiewerkzaamheden aan de Merweerdebrug beginnen vanmorgen. Tijdens de werkzaamheden blijven alle rijstroken geopend. De brug blijft gesloten voor vrachtverkeer. En dan het weer. In de ochtend nevel of mist die lost geleidelijk op. En dan schijnt geregeld de zon. Aan de kust kan nog een bui vallen. En het wordt vanmiddag 9 tot 13 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U heeft een bril nodig...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 Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, is toch, ja, is toch, ja is toch prachtig, jongen. Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Het is de hoogste tijd. Laten we samen die strijd aan. Gaan. Nu wij. Precies, nu wij. Dat dacht ik ook. Nu gaan wij ervoor gewoon. De zaterdagmorgen. Toebak leeft, hartstikke idee. Hij is weer aan de beurt. Ja, hij is weer aan de beurt. En een uh, kort nachtje. Het schijnt weer te heersen of zo. Dus ik word altijd allemaal, allemaal gezogen. Mitterand op je werk. Weet je, van die collega's die er dan uh, op het werk komen. Hij heeft een hele zielige stem. Ja. Ja, en dan vraagt een uh, cliënt, zegt, ben je ziek of zo? Nee hoor, ik ben helemaal niet ziek. Nee, ik heb me allemaal nergens last van. Dat weet je gewoon al, het oh, gaat twee dagen duren. Dan zijn ze ziek. En, en, de, en daarna jij? Nee, ik, ja, ik ben de laatste jaren niet echt heel veel ziek geweest. En hoezo heb jij dan een kort nachtje gehad? Nou, omdat namelijk uh, gisteravond het was laat thuis, uur of één, Ik was bij een, een uh, kennis van ons. We gewoon want uh, het bengen, snoeiharde oh, muziek fijn, in de huiskamer ja. met de vier aan dansen, weet je wel? Tegen elkaar aanlopen, beuken, weet je wel? In de pit, je kent het allemaal wel. En uh, toen kwamen we avond staan thuis, lag ik om half twee in bed. Toen dacht ik bij mezelf, wat hoor ik nu? Ja, mijn zoon eruit. Spugen, Eén keer, ging hij ah. weer naar bed, dus een uurtje later, weer spugen. Moet jij daar steeds bij zijn? Je moet je zijn haar opzij nee. houden? Nee, ja, voor een hele lange haar. <lacht> voor het bietelhaar, haar, weet je. Jongen, ja. ga naar de kapper. Nee, maar uh, ja, ja, dan word je toch wakker door. En dan geeft hij ook zijn bed even verscholen. natuurlijk. Want dat, kijk, na de eerste keer wist hij het wel, maar de eerste keer was het toch wel als... Uh, alles uh, vervelend uh, uh, smerig. Ja, dus uh, vier ja. keer gespuugd en toen was het uh, tijd om eruit te gaan. Nee, het, het ging eruit. Een pannetje. Ja, het ging eruit. Tuurlijk elke keer. Maar goed, dat, uh, de wc is uh, vlak naast uh, <lacht> onze uh, slaapkamer. Dus dan, uh, ja, dan, dan word je wel wakker. <lacht> als iemand echt het binnenste uit je maag eruit wil blazen. Uh, ja, dat is een vizure lucht en zo. Hiel. Dus als ze toch over kotsen hebben. Wat zie ik nu weer? Donald Trump. Is er weer iets nieuws over hem? Nee, dit is eigenlijk... Ik dacht dat het een nieuw bericht was, maar het is geen... van grijpbaar bij de taco. Nee, nee, dat is dus niet zo. Oh, is alweer oud. Maar goed, nou, dus het schijnt oh, weer te heersen. Let erop, hè. Dat je het niet op, uh, op, uh, op pak... Ja, nou, zoiets. Kijk, ik lul hem maar wat op. Ik zit even te kijken naar jou. Je zit net te niezen, dus uh, wie weet, heb je het ook al onder de Ja, eh? al een tijdje al. al, een tijdje al. Ja. Maar ja, dat maakt niet uit. Dus, uh, nee, precies. Het gaat allemaal wel weer over. Ja? En ik ben blij, want het was vanochtend weer een prachtige zonsopgang. En toch was ik op tijd. Ik, Hij ik... is nog niet helemaal op. Nee. Nee, maar de, de lucht is zo lekker. Lekker fris. Dus, oh, lekker fris, man. Uh, dan word ik blij, van. ik lag er op tijd in. Oké. Okay. Voor twaalven. Zo. We Mark. hebben we een goede nacht gehad en ik heb gisteren een leuke film gezien. Dus daar hebben we het nog wel even over. Ja, precies. Hé, hey, hoor niks meer? Ja, de cd spelers stopt er mee. Nou ja, pak niet uit, ik heb nog een CD-spel. ga gaan even gingen. We de cd gaan weer een CD-spel. We gewoon aan ah, hier, dames en heren. Hij is bezig met een nieuwe album, Lucas Hemming. Dit is een oud cd van hem, Never Let You Down. Kunnen we kunnen wat uh, tegen elkaar zeggen dat we never gonna let you down. We zitten hier elke week gewoon en we laten elkaar niet vallen. Zo is het. Zo is het, zo is het niet anders. Goed, uh, dat was natuurlijk uh, de nieuwe... Uh, nee, niet de nieuwe paard. Daar is hij mee bezig. Ik heb het over Lucas Hemming op zijn Facebookpagina's te lezen. Uh, uh, tot over een maand. We gaan het nieuwe album op op, uh, opnemen. Uh, uh, blijkbaar hebben ze er een maand voor nodig. Maar goed... Uh, Volgende maand, dat bedoelt hij waarschijnlijk, dat hij dan uh, speelt. 11 december speelt hij namelijk in de Paradiso. En hij staat erbij, koop de kaarten nu! voor je weet, is het weer uitverkocht natuurlijk. Lucas Hemming okay. heeft uh, vorig jaar, volgens mij een heel goed jaar gehad. Afgelopen jaar ook wel, maar vorig jaar was vol met echt een doorbraak. Met alleen hits. En dit was een van zijn laatste platen. En we hebben Let You Down. Goed, de zaterdagmorgen. We kijken altijd op de Facebookpagina... Uh, van, verschillende, uh, van verschillende zaken. En ook onze eigen Facebook-partner zit weer vol met uh, allerlei berichtjes. Kijk er even op. Toeboek oh. We moeten hem nog vullen. Ik moet er moet nog je één. nog vullen? Okay. Ah, ik, zat, ik zat even te kijken zelf naar... Uh... Maar, uh, ik heb gisteravond, was ik wat laat thuis... Yeah? maar toen heb ik uh, toch even gekeken naar de Voice van Holland... en de allerlaatste man yeah? die zong... dat was uh, een, uh, volgens mij een Surinaamse man of zo... en die uh, nou gelijk... Hij, hij, hij zei twee noten en uh, dus we hebben een winnaar nu al... want die, uh, die gast, uh, ja, Dwight Dissels heet hij. Dwight Dissels? Ja, onvoorstelbaar. Hij, uh, hij begint en bam, gelijk iedereen gelijk... Uh, uh, Dwight Dwissels... Ja. Hem, wel een stoere naam is het. Ja. Uh, ja. Met zijn naam heeft hij al gewonnen. Ja, ik vond het wel boat. even leuk om even te kijken. En yeah? uh, uh, gewoon een half uurtje mee te pakken. Kijk, die hele stink te lang. Okay. Maar ik zat ook in de trein. Ik was even heerlijk naar de film geweest. Naar uh, Sully. Over die man die uh, de vliegtuig op de oh, ja. uh, Hudson uh, ja, uh, landde. Ja, ja, ja. Sully. Grappige ja. naam ook dan, hè? Ja, wat ja, een sukkel, hè? Ja. Ja. Hij is ja. gewoon een held, maar ook een uh, Sully. Maar ja. goed. Maar het was... Uh, ja, het was leuk om dat eventjes nog te kijken zo, weet je Oké, okay, oh, ja, nou een Nee, ik heb gisteravond, gisteravond laat ook nog even te kijken naar de, de privacy-test. Uh, ja oh, maar Was dat de herhaling van maandag? Ik zou zomaar Ik denk het wel, want ja? ik heb toen uh, ook uh, gekeken. En toen had ik wel van, oh, ja, we moeten toch wel een beetje uitkijken. Alles kan getraceerd worden. En daarvoor had je dan iets uh, maandag, en het is nu maandag weer, dat ze dan inderdaad een mensen los mogen in Nederland en dan kijken hoe ze ja, nou eens gepakt worden. Ja, het. ja. En ik heb het ook gezien maandag en ik had, iedereen heeft het idee van, ja nou, dat kan ik wel. Ja. Maar het is gewoon uh, verdomd uh, lastig, denk ik. Toch ik uh... heb er fragmentjes van gezien, dus ik kan er geen echt goed uh, oordeel over uh, ja, bellen. Maar... maar het lijkt, ja, leuk gegeven. Dat, dat, ja, logisch dat zoiets nu op de televisie komt natuurlijk. Vroeger zou je denken, wat belachelijk. Maar dat hoor je steeds meer naartoe. Ja. Dat soort gekkigheid. Je hebt ook natuurlijk, get a fuck out of my house. Weet je, ook zo'n programma over Ja, nou, Dat, je de, de, dat heb ik trekt ik me niet zo. Toen heb ik zitten kijken tien minuten en dacht ik van... Hmm, je kan echt heel asociaal zijn in het leven. Leuk, hè? Ja. Zullen we het filmen? Ja, dan gaan we ook nog eens een keer filmen. Hey, ja. Ja, leuk. Ja, bedoel, echt... Nee, maar ik vond inderdaad, dat hangt had ik zo van... Je, je, je staat er niet per stil. Hoe vaak je inderdaad sporen achterlaat en hoe hoeveel je gefilmd wordt. Dat nee. ze gewoon al in een uh, grote winkelstraat... Het, al die uh, gezichtsherkenning dat ze gewoon iedereen eruit kunnen halen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, ja... dan roep, roep ik altijd... Van, als je niks, uh, iets, uh, niks doet wat niet kan... dan is er niks aan de hand. Maar nee. uh, toch uh, is het, het toch een beetje gevaarlijk. Zijn, want uiteindelijk weten ze alles van je. En kunnen, kan er ook een foutje in sluipen... waardoor je straks ergens voor wordt veroordeeld. Of zo. En onze dat? grote waarschuwing... laat niet je rijbewijs zien op de... Foto als je ja. geslaagd bent, want ja. die worden dus volop gepakt. Ja, dat was wel een tijdje hip, ja, om dat te laten zien. Kijk, ik bij rijbewijs gehad? Jou bedankt. Even een Goed zo, van, dan kan ik er mooi mee uh, dingen te koop zetten. Ja. Ja. Echt leuk om dat te bedenken. Ongelooflijk. Goed, nieuwe single van uh, uh, The Green Day I'm is like uit. I'm still alive. Like a soldier coming home for the first time I dodged a bullet and I walked across a landmine Oh, I'm still alive Am I bleeding? Good morning. Good morning. This is CFM. Tubac leeft. A former Beatle, who was 40, was hit by several bullets, as he and his wife, Yoko Ono, were returning from a recording studio. It was shortly before 11 o'clock last night, and they just left their car to enter the luxury Dakota apartment block on New York's West Side. Police said Lennon was shot by David Chapman, aged 25, after an argument over an autograph. Mrs. Lennon called for help. C. Duncan om volledig te zijn. Nog niet zo heel oud Binkie Maakt al een aantal jaren muziek. Heeft al wat albums afgeleverd. Zijn laatste album is afge... afgeleverd op 7 oktober van dit jaar. Het heet The Midnight Sun. Out now! Over te lezen. Hij heeft ook onder andere muziek gemaakt voor televisieprogramma's... zoals Waterloo Road, BBC One. Hij is zeer actief met zijn synthesizer. Dat is duidelijk te horen. Daarvoor trouwens nog Green Day. En de nieuwe plaat heet Revolution Radio. Ja, klinkt weer als, uh, echt echte uh, oude punk. Nou, dat is natuurlijk al een beetje. Blijft ook altijd een beetje hetzelfde. En trouwens, uh, ze komen naar Nederland. Ik dacht dat ik ze had gezien. Jawel. Uh, 25, nee, 31 januari spelen ze in de Zikadoon in Amsterdam. Green Day, dus punkrock. Neem je skateboard mee? En kan je daarvoor nog een je, je skatebaan? Daarvoor was volgens mij wel. Dat was steeds wel. Skateboarden? Ja, skateboarden, skatebaan. Daarbij de ja. Zikadoon. Ik weet het ook niet, maar goed. ga er gewoon aan. Gaan er een leuk. Het, het is uh, muziek voor uh, alle generaties, zeg ik altijd. maar weer. En het uh, laatste plaat heet Steel Breathing. Nou, dat is toepasselijk. Goed, het programma is niet te compleet natuurlijk. Uh, als er geen rare berichten in zitten. Ik zit te kijken. Ja, ja ik zit er al eens te kijken. Maar wat, wat wel leuk is, wat ik net had. Van, uh, uh, dat er een... Uh, Oh, dan ben ik hem toch weer kwijt. Ben je hem toch, ik zag net, een vrouw die had 120 kilo kwijt... is 120 kilo kwijtgeraakt. Ja, kwijt ja die, geraakt. Heb, die heb ik gevonden. Ja, In ja, die, de slaapkamer. Die, die ik, ja. Dat ja, is een vrouw van acht, een, acht, Nee, ze is 52. Yeah? Uit, ze komt uit Nevada en die heeft het roer opgegooid... want ze was verliefd. Want ze woog als 327 kilogram toen ze op haar was. Hoeveel? Ja, 327 kilogram. Wat de... Ja, oké. Ze zegt dat mijn vorige vriend was een echte vieder... Yeah? en die moedigde me steeds aan om nog meer te eten... En ik verorberde wel tot 13.000 calorieën per dag. Dat is heel veel. Ze had een scooter nodig om zich te verplaatsen. En toen ze zelf niet meer in de badkamer gekomen. Ja, ja, besefte ze dat iets moest veranderen. Want ik was, ze was zichzelf aan het vermoorden. Ja. Ze heeft een vriend op straat gezet. Okay. En acht maanden geleden ontmoette ze Brian Johnson... op een datingsite voor vollere vrouwen. Nou ja, voller. Ik vind het wel heel vol. Ja. Maar met zijn hulp sloeg ze nu al weg in. En maar liefst 120 kilogram lichter... geniet ze van een heel ander leven... Okay. Want ze zegt echt van, het is echt de liefde tussen hem en mij. En hij laat me bewegen en houdt me gezond. Ik heb weer energie en zin in het leven. Maar haar training is vooral in de slaapkamer. Ja, ze kan natuurlijk ook echt niet rennen op dat soort zeggen, Je had net ook alleen fantasie. Bij het 120 euro kwijtraken met een vrouwenhond ja, in de slaapkamer. Je denkt, oh, oh, dat zijn leuke activiteiten. Ja, maar ze kan maar die ja. slaapkamer niet uit, dus ze moet daar wel sporten. Dat ja, nee, zou het geroken hebben in die kamer. Beetje muff, hè? Ja, met je muff hier. Doe maar die op. man Brian die houdt dus een vrouw met rondingen, maar hij wil, wil haar wel gezond houden. Ja? Dus ze koken samen gezonde maaltijden en trainen een half uur per dag met gewichten. En daarbovenop verbranden ze ook flink het calorieën in bed. Want ze hebben een heel avontuurlijk seksleven. Ja, chique idee. Soms yes, wel een beetje kinky, volgens en, die Brian. Ja, Oké, okay, niet hmm. te veel details, want er hmm. een beetje van misschien. Maar de kinderen zijn dol op de nieuwe man in haar leven. En, uh, ja, ze voelt ze beter, beter dan ooit tevoren. En uh, ik wil misschien even met hem trouwen, maar ze wil lopend naar het stadhuis. Wacht, kunnen. wacht, wat de, waren ook nog kinderen in dat huis? Ja, blijkbaar heeft ze die. En zij wogen 350 en die kinderen liepen er ook nog... Nou goed. Hetzelfde. Ja, blijkbaar. Maar, maar op zichzelf... Maar zij is 52, Dus die kinderen zijn... Ja, die zijn wat, wat ouder, denk ik. Maar van, uh, uh, ze dat te denken van, dus weegt nu iets van 200 zoveel kilo nog. Ja, ze was uh, 327 kilo, ja, dus ze is nu 207. Ja, dus Dan het moet... is wel een mijlpaal als er onder de 200 komt. <laughs> oh my god. <laughs> ja, en dat bed, dat mag ook wel een keer een nieuw matras op, denk ik. Ja, als denk je altijd daar ligt, en dat wordt toch echt wel een beetje... Uh... 200 kilo gewoon. Ja, ja ernstig hè? Het is echt heel ernstig gewoon. Ja, ja. Yeah, daar zit toch een hoop energie in nou op oh. geld ook gewoon. Ja. Je dacht, wow, dat moet er allemaal weer afgegooid. Dus. Ja. Now look here, in the house opposite. Black gateposts with a concrete frog squatting on top of it. Through the hallway. Ancient wallpaper, nicotine gold. Up the stairs, rickety, loaded with history. Here in the top flat, flowers on the windowsill. Little breeze, fluttering the petals as they stare out at the city streets. Gemma is awake. What woke her? Open eyes. Streetlights float slowly through broken blinds. She watches as the light plays across the tattered carpet. She holds herself tight in the room's half-darkness It's cold She wedges her hands underneath her armpits It's 4.18 And Gemma's thinking Before I was an adult, I was a little wreck. Peddling whatever, I could get my grubby mitts on Ketamine for breakfast, bad girls for drinking with I gave them puppy dog eyes for the acid on their fingertips Heads in the basement, lips without faces getting feisty. Half baked in the bakery eating pastries Desperate for a body who could save me But I never really wanted what they gave me Always wanted something else, sweating in the dole queue Spitting like a villain in the pantomime old shoes Bad teeth, drinking in the rain with my ghost Sitting in the back of the class, comatose uh, Villains on my back in the dark, hold me close But you never held, I did some things I swore I'd never tell, that night you tried to kill me Run me down with your car in the snow I didn't realize how far you would go Every day I live, lives in the day I wake up And my dreams are all screaming of fuck But I'm fine now, something remains It's still pulling me Yeah, my future is bright, but my past trying to ruin me Try to change it, but I know If you're good to me, I will let you go Try to fight it, but I'm sure If you're back to me, I will Things when I was young that made me who I would become. I feel them with me every day, 'cause if you try and run away, they run beside you, pace for pace, trip you up and drag your face through the mud of every wasted chance and every bitter taste. Heart is sprayed up with the names of all my friends who lost their way. Doesn't change, it all remains. It takes my strength and gives me shame. All I want is someone great to make me everything I ain't. But the only ones for me are the ones that shouldn't be. Even though I'm doing good, I'm working hard, my work is strong. Might be fun just for a while to go back where my hurt is from. Rinse myself through emptiness and push my body close to anybody who can wreck.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 Kate Tempest is scherp met haar pen en haar stem en ze schrijft toneelstukken, gedichten en ook uh, maakt ze muziek. En dit is een van haar laatste platen, dat heet, uh, <coughs> een momentje, uh, Kate voor for Breakfast, dat was het ook alweer. Kate, oh ja, oh, Kate voor ja, for uh, Breakfast, even wat lekker drugs vroeger morgen om, mm. om even erbij te komen, zeg maar. Uh, straks weer de stand van natuurlijk om uh, half negen voor die tijd er nog meer wetenswaardigheden. Ik lees vandaag een stuk in de krant. Ze zijn het helemaal zat gezeur, dat onderzoek naar die zwarte Piet. Er zijn ah, heel ah, veel mensen ah. fanatiek mee bezig. Die zeggen van, uh, we moeten het onderzoeken, we moeten het veranderen. Anderen zeggen, van hou dus over op. En de ombudsvrouw, uh, ja de, ombuds, de kinderombudsman, maar dat is een vrouw, ja, is een beetje onduidelijk. Die heeft een onderzoek laten doen om de kinderen en die zeggen gewoon allemaal van, hou erop, overop. over op. En die kinderen willen ook wel dat het verandert. En, maar goed, nu schijnt dat onderzoek weer niet goed te zijn. Dus moet het nou allemaal weer overnieuw? Nee, toch? Gooi die Piet eruit. Klaar. Ja, ja vind ik eigenlijk ook Helemaal wel. klaar met die We Piet. We zijn inderdaad nu helemaal Ja. Wij vinden dat het ook niet meer kan. Nee, het is klaar. zie je in de krant staan van, uh, bel dat in het nummer. Dan komt Sint met zijn Pietjes. En dan zie je een foto van alle van zwarte Pietjes. Ja. Nee, ik van ja, uh, uh, jongens. Misschien uh, wordt het tijd om gewoon... Uh, inderdaad, andere gekleurde Pietjes te doen. Nou, ja. Gewoon even die pieten een paar jaar... gewoon even helemaal uh, in de kast stoppen gewoon. Zeg dan Sint en zijn knechtjes... en dan zijn ze gewoon blank. Klaar. Nee, Piet gewoon een soort kerstman worden. Of elfjes? Ja, elf, nee, gewoon helemaal niks. Gewoon, uh, Sint uh, komt helemaal alleen. Daar ben ik voor. Oké. Okay. Ja, hij komt helemaal gewoon alleen. En ja, dan maar dan... wie doet dan alles in de schoorsteen? Uh, ja, weet ik wel. Dat is onduidelijk. Dat is, ja, onduidelijk. Dat is het ook. Ja, ik vind het, het is, gewoon, het is volstrekt onjuist. Ja, het wordt zo'n foute discussie dit allemaal. Gewoon uh, klaar met die zwarte piet, joh, echt doen weg ah. en, uh, en dan langzaam die Sinterklaas ook afbouwen en op een gegeven moment wordt het kerst. Want nee. in december hebben die kinderen het zo, zo druk. Je hebt dan eerst keuvelen heb je dan langs de, langs de uh, deuren gaan. Elf november. Elf maart, november, ja je. dat noemen we wel keuvel altijd. Nee, dat in jullie Holland. daar boven het kanaal. Maar ja, dat doen we keuvelen met Sint rood rood reuveltje. Een beetje keuveltje. Maar goed, en dan krijg je nog een keer uh, Sinterklaas, 5 december. Dan krijg je nog een keer de kerst. Twee dagen. En dan heb je nog autonieuw. Het is heel druk in december. Er kan best wel een festiviteit af, zeg ik. Dus okay. langzaam afbouwen, sorry, Piet weg, Kerst, oh, Sinterklaas uit Klee en dan de kerstman. Gewoon oh, alles weg, zo. Ja. Ja, ja. Oh, niks meer. Goed, je hebt nog iets over een leuke koffer. Ja, ja dat was toch wel heel leuk. Als we toch graag over de kast zijn en uit de koffer ja, komen ja, en ja, werkt we allemaal. Nou ja, het was er eens een stel die in Amerika woonde. En die, oh god, hoort bij dit artikel. Yeah. Ja. Die uh, uit Cleveland, is dat niet Ohio of zo? Nou, ja. maakt niet uit. Maar die uh, moeten hebben gedacht dat ze woonden in een pakhuis van Dagobert Duk... Want tijdens een verbouwing van het huis vonden ze twee koffers vol geld met een totale waarde van 45.000 dollar. Oh. Ja, het, ze deelden hun uh, relatie op social network site Imgur. Ooit van ooit hoort ik niet. Hey. Maar uh, verbouwing aan die woning daterend uit de jaren 40 was nodig. Yeah. En uh, toen hij dus in de kelder aan de gang ging, trof hij dus bij het opentrekken van het plafond een grote koffer aan. verstopt tussen steunbalken. En uh, nou ja, oh. er staat dus heel veel in. Maar ja, ze zijn verder gaan bouwen. want. Uh, ja, de, de, alles was besteld en zo. En uh, ze gingen weer verder. En op een gegeven moment vonden ze nog een koffer. Huh? En deze stond, zat ook vol met dollars. En bepaalde biljetten zijn erg zeldzaam. En die leveren vaak meer op dan een muntwaarde. Zo. Ja. En volgens de advocaat mogen ze het gevonden geld mogen ze gewoon houden. Dus daar, ze hebben echt zelfs zo van, wauw, dit is gaaf. Mag het echt dat geld gehouden worden? Ja, maar ja, kijk, als het uh, al zo oud is. Want er zat dus een, uh, een uh, krant uh, in die koffer. Er lag ook een krant van maart 1951. Daarin stond waarschijnlijk de bankoverval die ze gepleegd hebben. Ik ja. weet het niet. <laughs> maar oh nee. uh, de, zo, zo, zo oud dan, hè? dan is het al 5, 60, 65 jaar oud gewoon. Ja, maar dat is toch bizar. Dat mogen ze toch niet houden. Zeg, dit is gevonden geld, dit is makkelijk geld. Dan moet belasting ja, over ze worden betaald. Ja, hebben het huis verkocht. Ja, nee, er moet ja. belasting over betaald. Dit geld hebben ze helemaal niet nodig gehad. Ja, hier droogt onteigenen. Ont dat je van hè? dat je zoiets dat je een schat vindt. Uh, dat mag ik deze tijd ook niet, je mag als gevonden geld, geld er niet zomaar houden. Oh. Ik ruik weer een film. Ja, ja ik weer een film. Weer een ik, film vind aan. Echt, ik vind het echt belachelijk. Ik vind dat geld moet worden onteigend, want dat hebben ze helemaal niet nodig. Daarvoor leefden ze ook goed. Het geld moet gewoon weer gebruikt worden in de maatschappij. Ja, dat zal ook het, het, He? ja, ja. het zal ook wel gebeuren. Waarschijnlijk nemen ze een iets, iets riantere keuken en zo. Oh ja, dan komt het weer terug in de maatschappij. Ja, dat is waar. Het, het zit in het huis. Het moet in het huis blijven gewoon. Uh, ja, dat hoort ja, erbij. Ja, ja, dit is een monumentje. Dat ja. hoort gewoon... Eh, nou, ja. nou ja, goed, dat doe je gewoon nepgeld. Ook nou, met leuk. de koffer boven, in het, eh, boven ja, de balken. Sommige mensen... Some, some guys have older luck, hè? Nou, nou, het is echt... Het is vaag. Volgens mij, als ik zo'n koffer zou vinden in mijn huis... Ik zou niet eens durven open doen. Dat je denkt van, nou, dit is te vaag. Nee, nee, nee nee. nee, nee. Dit, ik laat hem zitten. Laat, ik, ga, ik ga hem niet openmaken. Eerst even een half jaar laten staan. Dan geef je even Ik wil het toch wel weten eigenlijk. Ja. En vaak zit er dan ook niks in. Maar in ieder geval zat er wel wat in. een Hartelijk idee. Tijd voor ze dus hebben een lekker gitaarplaatje. Deze was ik uit het oog verloren, Maar ik heb hem weer gevonden. Wat maakte zij goede muziek. Je zal weer out. De Claxons En Golden Clans. Hier bij ZFM. Ja. Yeah. De wondere wereld van Tobak leeft. Precies, Tobak leeft uh, even na half negen. De Clans en uh, dat heet. Hoe heet het ook weer? Golden Clans. Van, uh, van de Claxons, sorry. is de zaterdag de Claxons. ja. <laughs> even een geluidje erbij, ja. Goed, uh, het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten hier bij uh, ZFM. Wat, wat, wat zegt u? Nee, Claxons, dat is van een auto. Oh ja, je dat zit op te zoeken. Nou, nou, dit, dit hoorde je ook afgelopen donderdagochtend vroeg. Ja? Want aan de Oranjestraat is donderochtend om 8 uur s ochtends is de verbouwde dekenmarkt geopend. De openingshandeling werd door vrijwilligers van het KNRM-station Zandvoort verricht. De vrijwilligers van de KNRM zijn bekende gezichten in Zandvoort. Het hele jaar staan ze paraat om met calamiteiten op zee in actie te komen. En donderdag rukte het team uit, maar niet voor een spoedgeval. Ze kwamen met hun truck, met een rubber reddingsboot voorrijden bij de vernieuwde dekenmarkt. Vanwege de verbouwing was de winkel enkele dagen dicht. En uh, nou ja, de vestigingsmanager Kennis van IJsselmeijer was helemaal blij. Want het winkelmeubilair is aangepast, de indeling is aangepast. En samen met de KNR Emmers werd door hem een lint doorgeknipt daar met een prachtig ik echt... mannetje van de KNRM. Ik, ik vind het wel een beetje verontrustend. het rusten. Door zo'n grote schaap en zo zo'n rubberboot. Kijk je uit? Ja, maar hoezo? <laughs> ja. <Of> die boot. <laughs> <Maar ja. laughs> die boot, man. Ja, het ja, alsof ze in de boot genomen zijn. Ja, dat is echt... Ja. Uh, maar ja. een beetje kijken. Nou, uh, de kogel is door de kerk. O, oh, zeg. Even minder, hè. Uh, Dinsdag maakte projectontwikkelaar... Uh, on-project-wethouder uh, namelijk bekend dat de Watertorenplein bekend is wat daar komt... Het is namelijk Springtij Architect en die heeft het gewonnen. Er waren drie uh, architectenbureaus die ermee bezig waren. Bias uh, Architect en AG Architecten hadden namelijk al een ontwerp uh, ingeleverd. En het is nu geworden dus het ontwerp met de huisjes met de rode daken... En uh, die had echt de voorkeurstemmen. Die kregen helemaal 49% van de stemmen. Bia's architect kreeg 30%. En AG architect kreeg 23%. Dus wow, dat is echt een stuk minder. Uh, nou, ze hebben een test gehad. Of het een beetje uh, past. Wat ook participatiewet heb je ook mee te maken natuurlijk. En het past er allemaal in. En het is echt. Ja, het leukste gewoon geworden. En ook de, de eigenaar van de Watertoren, die had ook zo eens... Mijn voorkeur gaat ook wel uit naar uh, deze uh, springtij-architecten. Maar goed, als die anderen gaan winnen, vind ik het ook goed. Maar daar gaat mijn, wel mijn uh, keuze naar uit. Dus die uh, gaan binnenkort uh, gaan ze beginnen. Het moet in, uh, in 2018 moet het van start gaan, de bouw. Dus het duurt nog wel even, maar goed, er gaat nog heel wat voor aan vooraf. Ja. Maar het is gewoon duidelijk wie het gaat, uh, gaat bouwen, wie het okay. gaat ontwerpen. Goed, ja, nog meer? het zag leuk uit, inderdaad. Ja, zeker weten. Uh, afgelopen donderdagavond is een man aangehouden door het arrestatieteam in zijn woning aan de Keizersstraat. En eerder op de avond zou hij iemand hebben bedreigd. En, en mogelijk zou hij ook zichzelf wat aan willen doen. Dus uh, met, zes, met zes gebindeerde auto's met zwaarlicht. Yes. En zonder Sirene snelden zijn daar Nieuwe Noord. Goed. Aan de wat? <laughs> was een beetje in de war. Dat was hoor. in de Treufstraat, daar verzamelde het arrestatieteam zich en ze bereidden een actie voor. Yeah. En uh, ze stonden allemaal stem bij. Rond half negen is de man in de Keeselstraat getaserd en aangehouden. Jezus. En vervolgens is hij per bus overgewacht naar het politiebureau. Oké. Okay. Hebben we de woning onderzocht en niemand raakte gewond. Ja, de arrestatie had te maken met een bedreiging. En de, ik wil graag eigenlijk meer details, maar ja, ja. ik ben bang dat hij die krijgt. Hij is getaserd. Hij getaserd ja, gewoon. Weeg die nacht, hij nog maar <totstutters> één. Wat erg. Zes geblindeerde wagens, maar één man die in de war is. Ja, ik, ik hoop niet dat ook. er een nekleem aan de toe pas aan de. Aan nou, volgens, de, de mij ook, wordt, volgens mij als je echt goed getasterd wordt, plas je gelijk in je broek gewoon. Gadverdamme. Denk er nou, ik wel van. Wow, moet er een nog verzorgingsteam daarbij komen. Nou, ja, het is, uh, en dan moeten we allemaal van die natte doekjes mee en zo. Ja, het en schoonmaken. Ik was echt zeggen, de, de kogel is echt door. De kerk. Hè? Ja, zo is het ook nog weer. Goed, Wim Gerte, de Wim Gertenbach College gaat renoveren. Het, het, het, het gebouw bestaat al sinds 1956 en is eigenlijk sindsdien weinig aan veranderd. Dus er moet heel veel aan gaan gebeuren. Het was een tijdje wel het verhaal van, moeten we het nog gaan restaureren? Het is zo oud. En hoeveel... ja, zo weinig kinderen in Zandvoort. Ja, dat ja, ook. We zijn er nu een heleboel bij. Hè? Zeker weten. Heel veel statushouders hebben we hier nu. Ja. Dus uh, ja, het wordt nu gerenoveerd en uh, het, het blijft wel gewoon open, het gebouw... En de ingang komt ergens anders. En, uh, nou ja, goed, uh, dubbelglas, de hele rattenplan wordt, uh, wordt, uit, uh, wordt erin gezet. Dus het uh, is uh, eindelijk, uh, ja, door. Ja. Uh, anders antwoordt het berichten, sorry, ik zie het aftal. Te... Nee, nee, maar ik vind het genoeg. Je uh, vindt het, je het genoeg. Je ziet de racevlag. Volgens mij is er nog iets in het weekend, maar gaan we nog even naar kijken. Oké, okay, gaan we straks zeggen met een kijk. Ja. Goed. Vorige week draaide ik voor het eerst. Het is een uh, heel grappig beentje. Het heet The Lemon Twigs. Dat is een takje. Ja, precies. En dit is een debuutalbum. Typo, tieners worden ze genoemd. En het nieuwe singeltje heet These Words. Deze muziek, wat een gimmicks! Dus dit, is Het lijkt een beetje op Ilo, vind ik, Ja, stijl. Ilo. Het, ik, ik las het in de morgen. In de een of andere ochtendkrant las ik... dat de late teenagers Michael en Brian... Denario, spreek ik als ze komen uit Long Island. En uh, Lemon Twigs. dat het nieuwe album. is dus, uh, ook, uh, ook meteen een debuutalbum. En die heet Do Hollywood. Het heeft iets weg van de Beatles, de Beach Boys en Queen door elkaar. En vooral het oude Queen, hè? Het hele ja, oude ja, ja, Queen. Ja, ja. Daar ja. lijkt het op, want uh, dat Baham Ripsje. Daarvoor heb je namelijk een hele periode gehad... Van Queen en dat was echt heel iets apart. Maar goed, het is psychedelisch. Precies een killer queen. Dat daar, was daar zelfs nog killer een... Ja, daarvoor nog zelfs een beetje. Dat ze ook een beetje. Ja, leuk. Een beetje jaren 50-achtig muziek vond ik dat toe van Queen. Maar goed, dus de Lemon Twigs, uh, leuke muziek. Met een knipoogje. naar de citroenveegjes. Uh, lemon, twix. Uh, lemon Twix. Ja, is dat uh, uh, ja, citroen? Ja, gelijk, ja. Een Lem, lemon een Twix. Ja, ja een twig is twi een, twi een, twi een twijgje. Ja, een twijgje. Een citroentwijgje. Ja. Geweldig. Dat ja. vinden ze Jongen Ja, dat klinkt zeer. inderdaad ook heel erg jaren 50. Ja. Toen had je ook Twiggy en zo, dat hele magere model. Oh ja, dat Twiggy. Dat was het eerste anorexia modelletje. Maar ik denk ook als je haar nu, ja. uh, zoals het toen was, naast je huidige modellen zet, dan uh, is ze denk ik nog niet eens zo mager. Nee, <laughs> dat nee, dat is eigenlijk best wel dik. Je nou, dus zou je echt niet... 120 kilo gewoon maar in de slaapkamer af kunnen trainen, zeg maar. Nou, dat wel. Nou, we ja, dat ook nee, nee, nee. Nee, nu slaan we door. Dat is echt een beetje... Laten nou lol gaan nou, nou, oké. Okay. Even dan. Nog, heb je nog, je nog iets lols? Uh, ja. nou, nou, ik was verdienend of jij vannacht nog naar de hemel hebt gekeken. Yeah? Ja? Het is mij niet gelukt, want ik was gewoon uh, hartstikke moe. Maar uh, er waren heel veel vallende sterren door een meteorenzwerm Orionide. Oké. Okay. Vannacht. En het grappige is, want er zullen er gemiddeld 12 meteoren per uur te zien uh, zijn. En onder de ideale omstandigheden, 23 per uur. En het grappige is, dat ze heten de Orionide. Ja. Omdat ze, het lijkt alsof ze vanuit het sterrenbeeld Orion komen... maar het, het is gruis van de komeet Holly. Weet je nog, die kwam in 86 ja. langs de aarde. Toen ja. hadden ze nog een beetje van, oh god, als u ons maar niet raakt. Nee. En elk jaar trekt de aarde door de staart van de komeet. En dat is altijd dus dan de tweede helft van oktober... En daarbij verbranden we stofdeeltjes in de dampkring. En dat zien wij dan als een vallende ster. En zo'n stofdeeltje schiet met een snelheid van ongeveer 66 km per seconde. Dus dan hebben we het over 3600, 3700 kilometer per uur. Nee, Zo. per minuut. Per minuut? het goed. Oh, even ophouden, ja. zeiden nee, oh, uh, ze zich 1000 voor mij. Ze hebben het al uitgegeven ja. voor ons. Het is meer dan 237.000 kilometer per uur. Nou, is, is dat de lichtsnelheid? Ja, nou is dat bijna, denk ik. Ja? ja. Nee, weet ik weet het we niet. Zoeken we op. Maar goed, ja, leuk. Altijd nieuws uit de ruimte is Leuk. En ja, het, het, het, het mindere nieuws is dat de Marslanden is neergestort van 4 of 5 kilometer hoge Verkeerd ingesteld. Ja, ze kunnen het ook niet besturen. Want er zit een vertraging namelijk op van 10 minuten. Dus als je hier op het knopje drukt, duurt het 10 minuten voordat daar ja, iets gaat reageren. Ja, dus hij is ja. gewoon naar beneden geflikkerd, geëxplodeerd. En ja, ja, helaas, dat is wel echt een... Uh, echt ja, heel jammer. Want het is heel belangrijk om dit te gaan testen. Want namelijk over een paar jaar... dus niet over... Uh, 2020 gaat daar een groter... apparaatje naartoe... die echt onderzoek gaat plegen. En dit is eigenlijk alleen nog maar een oefening... om dat okay. groter apparaatje goed te laten landen. En ze hebben eigenlijk maar één keer in de zoveel tijd... één keer in de 26 maanden hebben ze kans... om naar Mars toe te gaan, want dan... Liggen ze op één lijn en kost het veel minder energie en geld om daar te komen. Dus ja, ze gaan nu gewoon maar hopen dat ze hiervan hebben geleerd, deze fouten. Waardoor ze straks in 2020 wel een groter wagentje op Mars kunnen plaatsen. Het is allemaal nodig, want Mars One zit ook nog steeds in de pen. Dat is een groep mensen die er naartoe gaan en die gaan daar wonen. Hè? En dit is het ook allemaal wel ja, euh, leerstof. Ja, dat is een, dus, dat een hele rijke vent die dat wilde... Ja, dat was, een, er, hè? Ja, die was een, een Nederlander, die was ermee bezig. En zelfs ook een uh, Nederlandse filmmaatschappij wilde daar niet meegaan. Of een, uh, was het niet, uh, nou, ik zit even te denken welke wie dat nou was. Die is later uitgestapt, toch, geloof ik? Die is oh, okay. later, dat zag je niet zitten. Maar ik had het idee dat het nog weer op tv was. Ja. Maar al die namen en zo, weet je, dat onthoud je gewoon allemaal niet. Nee, je moet het... eigenlijk continu aantekeningen maken. Maar ja, ja. heb je die allemaal? Ik heb zo'n boekje waar je kan leren dat je al die namen kan vasthouden. Maar dan moet je het boekje weer lezen. Ja, ja. ja, dat wil je ook weer niet. Dat wil Het is echt problematisch. Ja, Het is echt. Uh, ja, echt, echt Bejaarden op uh, de radio kunnen we niet we gaan naar huis Holland gaan. achteruit. Ja, precies. Ah. Nou, straks meer wetenswaardigheden. Eerst even weer tijd voor nieuwe muziek: Kaiser Chiefs. Nieuw album. Vorig jaar. Nee, de jaren vooral is nog een laatste album. Dit is te vinden op deze, dit album. Ja, sorry, dat is een beetje onduidelijk. Maar goed, hole in My Soul. Hier, we zien je There's a hole in my soul. It can only be fixed by you. Wat een mooie tekst. Oké, okay, wow. jongens. Dat is wel heel zoet, hoor. Oh ja, het is wel echt meer zoet met een gitaartje erbij. Dat het toch. lijkt het toch of het een beetje wild is. Dat je echt denkt van... wat the fuck, dit is heftig. Goed, maakt dat dan niet uit. Uh, ja, A in my Soul van de Keizer Teams, Een nieuwe album wat uh, momenteel uit is en het grappig is. Zelfs te lezen op de Wikipedia uh, van de uh, Keizer Nick, Simon en uh, Peanut... Heet hij echt Peanut? Ja, kennen elkaar al vanaf hun elfde jaar. En dat is echt al een lange tijd. De band bestaat sinds mei 2003. En ze hebben ook allerlei prijzen gewonnen en zoiets. Goed, ze komen uit Leeds, Engeland. De Kaiser Chiefs. En er is ook een voetbalclub van. Die komt dan weer uit Afrika geloof ik. Goed, we hebben nog steeds... Uh, wij in de muziekwereld praten nog steeds over Bob. Bob Dellen. Bob Dellen, ja. Heeft de prijs gekregen voor de... de, de ja, hij... De Vrij... Vri ja. Het ja. is toch wel een Nobelprijs voor de Vrede? De Nobelprijs voor de Vrede. Maar het grappige is dus, hè... Van... Uh, de, het staat zo leuk hier op, uh, op uh, ja. Wikipedia. Ja. Dat hij, uh, hij begon met protestzongs. En het grappige is. Van, uh, hij uh, begon met stream of consciousness. Of een stroom van bewustzijn. Het noteren van een veelvoud aan indrukken. Die zich spontaan opdringen aan het bewustzijn. En zijn ja. teksten waren ook vaak een beetje somber. En, ja. Ja, je bent en niet toen heel dus, uh, van, nee. maar, Ze zeiden ook. eens, dus, ja, De hele wereld die was nog uh, aan het lisperen. Over de bloemetjes en de bijtjes. En uh, hij had dus vaak so sociaal en politiek commentaar gekregen met absurdistische humor. Dus dat was, in die tijd was het echt een shock. Dat was echt een shock. Het ja, klopt, maar, het was echt een shock. Alleen ja, daar krijgt hij nu een prijs voor. Terwijl hij hem ja. totaal niet wil accepteren. Hij heeft hem ook van zijn we uh, website, uh, de melding heeft hij er afgehaald. afgehaald ja. Hij heeft nog steeds niet gereageerd. Ze, hij moet hem nog officieel komen ophalen. Hij heeft nog helemaal niet gemeld dat hij komt. Dus hij, ja, hij wil het de gewoon. organisatie heeft er nog wel een beetje de balen van. Ja, misschien zo, is hij ook wel ziek hoor, want hij is van 41 is hij. Dus hij is 74, 75 is hij al. Dan zal hij net doodgaan voor hij die prijs krijgt. Ja, nou ja, nou, hij heeft hem gekregen. Het heet dus de Nobel Prize in Literature. Ja. Dus, uh, en het, het was dus ook voor... Having... Created new poetic expressions within the Great American even, Song op, een Tradition. Nieuw poetic express. Nieuw is het ja, niet meer. Ja. Hoor. Nee, nu niet. Maar het is gewoon zijn hele oeuvre weten. Ja, zijn hele oeuvre, he? Oké, okay, maar B ik vind Binnen het eigenlijk de B Binnen de Great American Song Tradition. Nou goed, er is hoop over te doen. Ik heb niks met Bob Dylan, Ik heb ook wel eens te luisteren. Ik ben waarschijnlijk er niet hoog genoeg. Opgeleid voordat ik het begrijp. Ja, gelukkig dat ik het begrijp ja, oh, ja, ik ik dat zit wel op... begrijpt. En ik uh, woon niet in Amerika, dus dan weet ja. ik ook niet de, de, de problematiek die hij daar waarschijnlijk bezinkt. Dat ik denk van het zal allemaal wel, maar het spreekt mij niet aan. Dus ik heb zoiets van: ja, nou, ik wil ik ik een vond... landenkeuze doen. Hey, oh. Misschien zijn er nog suggesties van de luisteraars. Oh, okay, een plaat van hem. Dan, nou, dan gaan we die opzoeken. Slechter ah. dan. Vorige week kan het niet worden. Dus uh, ik kan het aan. <laughs> was het zo slecht? Vond je dat oh. echt zo erg? Ik weet niet meer hoe ze heten. Maar de het drie van die kermende vrouwen. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Dat ja, was O'Gene. O'Gene. Oh, dat ah. is echt. Nou, ik heb nou. een paar likes gehad ervoor hoor. Ja, nou, ja hartstikke dus... goed. Daar doen we het ook voor. Ja. Maar goed, ik, eh, ik vond ook dat die... Ik, sowieso vond ik de president van Amerika... dat die al de prijs kreeg voor de vrede... vond ik al overdreven. Barack Obama heeft hem gekregen. Toen was hij net president, toen kreeg hij al een prijs. En uh, zelf heeft hij er ook wel grapjes over gemaakt. Dat hij zei, van, ja, ik snap ook niet waarvoor ik hem heb gekregen. Maar steeds niet eigenlijk. Maar, dus uh, Bob Dylan vind ik echt uh, ook helemaal niet passend. Goed, Nou, dan geven we even een van de plaatjes uh, voor uh, 9 uur. Straks ook weer het overzicht wat gebeurde door de jaren heen. Namelijk 22 oktober is Bad hard is een nieuwe haar nieuwe plaat, het Fat Man. Wat het over een vette vrouw, nummer maar eens even over een, een vette kerel. Waarom ook niet. Punchdunk street block, playing with the street bump, laughing at the dice in the box. Big wheel high heel, banging on the ball ballfield, chewing on the bag of rocks. for the turkey and for raid Can't keep your composure mm -hmm. locomo Nederland, namelijk. Uh, Heineken Musical, 26 november. Ik ben wel bang dat het weer een uh, duur ticketje wordt, want het is natuurlijk ook alweer uh, muziek voor de, de 40-plus en de 50-plus. En die weten ze meestal, die kaartjes wel flink mogen gooien, uh, die prijzen. Want die denken toch, oh, die gaan een dagje uit en die willen wel wat uitgeven. Goed, het nieuw album van uh, Bad Heart is uit sinds uh, 14 oktober en die heet uh, Fire on the Floor. Fire. Ja, Fire? on the Floor. Ik moet zeggen, het grappige is als je haar bekijkt, op sommige foto's is echt een lelijk mensen die denk, wat een, wat een hork. En de, de andere foto ziet er wel heel mooi uit. Ik denk, nou, ja, toch uh, een aparte vrouw. Maar goed, uh, ze heeft hele leuke platen gehad. Die heb ik ook uh, graag gedraaid hier. Het, is, uh, het loopt tegen negen uur. Ik zie dat jouw uh, internet site met je vast aan lopen is, of niet? Ja, die loopt zeker vast. Ja. Nee, maar ik zit ook ondertussen even in de krant te kijken. Gelukkig had ik die nog. Ja. Dat in Rotterdam, dat er vier minderjarige jongens met een bestelbus gecrasht zijn na een wilde achtervolging tussen Den Haag en Rotterdam. Ik denk je echt van wow, weet je? die denken dan wel even te kunnen ontsnappen. Ja. Zo dom als ze zijn en zo jong als ze zijn. Ze waren ja. tussen de 14 en 17 jaar, ja. roekeloos waren ze en met gedoofde lichten. En de rode verkeerslichten werden genegeerd. En meerdere politieauto's hebben gevreerd weer de bus te onderscheppen. Terwijl de, deze dus via de A13 en de A20 richting Rotterdam breed maar zonder resultaat. En de, de rit is dus eindigd met een crash op de afrit van de van, de, van de A20. De okay, jongens ja. zijn gewond geraakt, maar niet ernstig. En de 16-jarige bestuurder bleek dus de zoon van de eigenaar van de bestelbus te zijn. En hij wordt dus vervolgd voor joyriding en roekeloos rijgebracht. En uh, hij is waarschijnlijk de komende twee jaar, heeft hij waarschijnlijk huisarrest, denk ik zomaar. Ja, dat hoop ik en, wel. Denk je ook niet? Ja, GTA is leuk, maar toch. Ja, als je de GTA ja. een paar keer gespeelt, weet je, ik, ik, wil ik wil niet toch zeggen dat je kan rijden. Echt, echt kan, wil ik proberen. Uh, als uh, ik ook zie hoe uh, mijn yeah. zoon in GTA te keer gaat, dan gewoon overal overheen en... Het is altijd wel uh, grappig dat je dan lantaarn, lantaarnpalen kan. Je wel omver rijden, die breken gewoon af. Maar bomen, nee, boing, dan, uh, dat dan kan je niet. Nee, nou ja, is, ze denken uh, echt dat ze het kunnen dan, hè? Ja, misschien wel. Je wordt wel heel enthousiast. Daar, uh, als je al kijkt naar GTA, als ik meekijk, in ieder geval. Het grappige wel, uh, ik heb het over het videospelletje GTA. Ja, ja. Uh, auto ook... Grand Theft Auto, zo heet geloof ik. Het grappige wel is, als je van de ene auto naar de andere auto stapt... weet je, ze stelen hem er altijd... dan staat de radio heel vaak aan en dan word je altijd verrast door... De meest leuke muziek. Echt. Punk, rock, oh. metal. Alles komt voorbij. En dat vind ik wel heel verrassend. En Schrijf je er gauw mee? Van, hey, dat is een leuk nummer. Ja, nieuw. dat is een leuk nummer. Even opzoeken. En je hebt op YouTube ook wel een playlist van Autogrand Theft. Maar goed. Ah, okay. uh, straks uh, na 9 uur overzicht wat er allemaal gebeurde door de jaar 1. Onder andere weer de verjaardag uh, en nog veel meer. Ik spreek je zo. Hoi. Hoi. Tot zover. Het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.